Keesgroot met het NOS-journaal. Poging tot doodslag. De man reed maandag vermoedelijk tijdens een illegale straatrace met hoge snelheid achterop een auto. Die raakte van de weg en botste tegen een boom. De twee inzittenden raakten zwaar gewond en een van hen overleed in het ziekenhuis. De kiesraad vindt dat bij de volgende eerste kamerverkiezingen weer lijstcombinaties mogelijk moeten zijn. Waardoor partijen meer kans maken op restzetels. De Eerste Kamer wordt gekozen door leden van Provinciale Staten. Bij de laatste verkiezingen waren de lijstcombinaties juist afgeschaft... om manipulatie van de restzetelverdeling tegen te gaan. Maar volgens de kiesraad had dat weinig zin... omdat er nu achter de schermen afspraken zijn gemaakt... over het stemgedrag van statenleden. Het aantal vermisten na de aanslagen in Noorwegen is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend was er sprake van vier of vijf vermisten. Nu is het er nog één. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Onder de doden van de aanslagen is zeker één buitenlandse, het is een Deense vrouw van 43, die als EHBO'er op Utuja werkte. De VN zijn een luchtbrug naar Somalië begonnen. Er wordt 10 ton noodhulp naar het land gebracht. Door extreme droogte heerst er hongersnood in de hoorn van Afrika. Zeker 10 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia worden met de dood bedreigd. Somaliërs hebben het meest te lijden omdat in dat land ook een burgeroorlog woedt. Een van de molens in Kinderdijk is rechtgezet. De 270 jaar oude molen stond lange tijd scheef, maar is nu 60 centimeter opgevijzeld. Die operatie kostte ruim 1 miljoen euro. Het opvijzelen van de molen was onderdeel van een groot restauratieproject. De molens in Kinderdijk staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui, morgen eerst periode met zon. In de middag opnieuw buien, bij temperaturen van 20 graden aan zee tot 24 graden in het binnenland.